Acht uur, Renate Evers met het NOS Journaal.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 onderzoekers op slag dood zijn geweest. Op veel plaatsen in Nederland gaat straks om half negen een uur lang het licht uit vanwege Earth Hour. Verschillende steden doen mee aan het initiatief van het Wereld Natuurfonds. In onder meer Amsterdam doven de lichten van de Magere Brug en van de Amsterdam Arena. In Rotterdam worden de Euromast en de Delftse Poort in het donker gehuld en in Groningen de Martin-Toren. Met het initiatief vraagt het WNF aandacht voor de klimaatveranderingen en de gevolgen.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 Welkom terug. We gaan kijken bij Groningen Heerenveen. Henk Kok. De stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van Heerenveen. We hebben een kwartier gespeeld in de tweede helft. Heerenveen valt me nog steeds een beetje tegen in deze wedstrijd. Er is meer dreiging in deze fase van de ontmoeting van FC Groningen. Van Bakuna, van Andersson en ook nog eens een keertje van Bakuna in tweede instantie. 2-1 nog steeds voor Oog. Heerenveen. PSV, VVV, Bas Tichelen. 1-0 voor PSV. door die goal van Mataf zal heel snel in de wedstrijd op aangeven van Lens En vooral dankzij het uh, falen achterin van Yoshida. Van wie iedereen in een venlo blij was dat hij na zijn schorsing weer terugkeerde. Maar niet in die situatie. VVV heeft nog niets van zich laten zien. Zal dat langzaam maar zeker wel moeten. Nu wildschut. Dat is een aardige actie hoor. Weg aan de linkerkant van het veld. Later twee van PSV zijn hielen zien. Hij kan er nog schieten. Ook wildschut. En dan schiet hij de bal tegen een van zijn tegenstanders aan. Maar pas nadat hij een overtreding heeft gemaakt. Zo. Klonk het ongelooflijk spannend, maar viel het eigenlijk allemaal best mee. <laughs> Twente, Roda en die houtkamp. 0-0 na 19 minuten spelen. Twente valt tegen. Belangrijk moment dat uh, Willem Jans een gele kaart kreeg. Deed niet al te veel. Speelde de bal, maar kreeg van Van Boekel de gele kaart. Met gevolgen, want hij is er volgende week... of volgende over anderhalve week... Uh, in de wedstrijd tegen AZ. Uit, niet bij. De laatste wedstrijd straks is Feyenoord-Nak. En er wordt gevolleybal dat hoort u, dat gefluit op de achtergrond. Sneek tegen Sliedrecht het is de derde wedstrijd van de finale van de playoffs. offs Lars Geerts. De derde wedstrijd van maximaal vijf en het staat 1-1 in de finale serie. 1-1 dus in niemand voordeel, dat kan vanavond veranderen. Als in Sneek de wedstrijd wordt gespeeld tussen Sliedrecht en Sneek. En op dit moment heeft Sliedrecht de beste papieren, want het staat voor met 9-7. Dream to me. Chiggy was dat met I've Got The Music In Me. Twente Roda en die Outcome. Ik kan er niet warm uh, van worden, Ronald. Het is uh, best uh, koud op deze De muziek toch wel? Ja, muziek wel. Je weet, uh, je hebt mooi ooit zien dansen, denk ik. En uh, dan weet je hoe... Uh, hè? Dan zit dat wel goed. De Goolsvest uh, is uh, redelijk uitverkocht. 0-0 de stand. Maar nee, het, uh, ik vind het onrustig zoals uh, FC Twente speelt. Uh, Plet in de spits, ja. Het, het, is, het, is niet, uh, het is geen Luc de Jong, laat ik het zo maar zeggen. Het is een uh, aardige sub... Uh, om later in een wedstrijd in te vallen. Maar nee, het is uh, geen speler die even lekker een bal bij zich kan houden. En dan uh, wat medespelers kan uh, uh, bedienen. Nu is er balbezit voor Ola John. Eindelijk spelend aan de linkerkant. Hij begon aan de rechterkant. Speelt de bal goed open op Rosales. Rosales met de voorzet. Richting Willem Jansen. Maar die kan niet koppen. Uh, gaat de bal via vormer weg. Maar ook Roda speelt zeer onrustig. Geen fatsoenlijke aanval. Heel veel ballen gewoon naar voren rammen in de hoop dat Malky dan er iets mee kan. Of Jonker. En nu is het meteen weer Twente in balbezit. Aan de linkerkant met Ola John. Halverwege de helft van Roda. Probeert de bal voor te geven. Lage bal. Weggewerkt door Biemans. Maar ook de afvallende ballen zijn allemaal voor Twente. Geen kansen. Wel aardige voorzetten. Daar is Plet. Want als zul je net zien als ik dat net heb gezegd. Zal hij een keertje of vier gaan scoren vanavond. Maar nu kwam hij weer niet aan de bal. Uh, blijft het wel. Uh, balbezit even voor Twente. is slecht uitverdedigd. En de bal opgevangen door Brama. Brama naar links. Naar Ola John. Publiek gaat erachter staan. John gaat zijn dribbel aan. Trekt naar binnen. Moet gaan schieten. Schiet de bal. Maar tegen een tegenstander. Ruud Vormer in dit geval op. En dan kan... Of nee, de beulen was het. Dan kan Roda er wilde ik zeggen uit. Maar er zit een Rosales er weer tussen. Weer een uh, flink uh, offensief. ...van FC Twente, maar ook vallend genoeg... ...ook na 26 minuten nog geen uh, kans gezien voor FC Twente. Nu dan de bal naar buiten, naar Chatli, Die even gewisseld is met Ola John. Begon aan de linkerkant een wippertje naar Plat. Plat probeert de bal door te geven... ...maar ja, daar moet je iets meer techniek voor hebben... ...om dat goed te doen, want dat lukt niet. En uh, er zit uh, Hemter tussen, uh, die heeft ook niet al te veel techniek... ...maar schiet de bal via Chatli over de achterlijn. En dan mag Kiszczek uh, voor wat rust gaan zorgen via doeltrap. En dat alles na 26,5 minuut spelen bij Twente. Rode EC, stand 9. 0 -0. Matas kreeg het niet de minste kans. En nee, hij miste hem ook niet. Bas tegen 1-0 dus voor PSV tegen VVV. Na nu 25 minuten PSV blijft. Dat heb ik eigenlijk vanaf de eerste minuut gezegd. In een wat te laag tempo spelen. Dat betekent dat VVV zo nu en dan ook gewoon komt. Zo even een aardige actie gezien van Wildschut. Want uh, dat kan hij toch wel. Die was er ineens twee voorbij. Hutchinson liet die zijn hielen zien. En er kwam nog een gevaarlijke voorzet ook. Waar PSV nog maar net een voet tegen kon krijgen. Voordat die bal in de buurt van voor kwam. Het leverde VVV ook nog een hoekschop op. Bijzonder gevaar bleef, maar daarmee is PSV wel een beetje gewaarschuwd. Het gaat allemaal een beetje op zijn 11-30ste. En als je vroeg de volgende wedstrijd met 1-0 voor staat en ik denk 75% balbezit hebt en de doelpogingen denk ik dat je 4-5-1 voor staat, dan kan ik me voorstellen dat je denkt dat nou, komt allemaal wel goed. Maar als je in dit tempo blijft spelen, dan gaat het vroeg of laat ook aan de andere kant een keer gevaarlijk worden. Voorspel ik dan nu maar vast. Pieters nu met een handigheidje ontdoet zich van Berghuis aan de zijlijn, aan de overkant van het veld, vanaf mijn positie. En dan mag PSV weer overnemen en gaan bouwen via de Rijk. We vervanger dus van Marcelo. Die loopt de middenlijn over. Zoekt contact met Lens, Die nu weer aan de rechterkant opduikt. Begon eigenlijk aan de linkerzijde. Is wat geswitcht met Wijnaldum. Maar nu dus weer aan de rechterkant. En het balbezit voor VVV als de bal over de zijlijn gaat. Via een ingooi waar de, de bal maar eens komt halen. Forstermans aanspeelt. Aan de rechterkant dit wat ruimte. berghuis die het veld, maar dat hoort bij een echte rest buiten. In ieder geval altijd wel breed houdt. Dat kun je hem in ieder geval niet verwijten. Nu naar binnen kruidt omdat hij voelt dat Meeuw is. Die op het middenveld een wat aanvallende rol heeft. Dan we eigenlijk van hem gewend zijn nu er overheen komt. Maar die wordt niet bereikt. Dan probeert VVV dat alsnog. Dat gaat mis kan PSV overnemen, maar de counter komt niet van de grond. Dan zit Yoshida weer tussen. Die opent ineens met een lange bal naar de linkerflank. Yannick Wildschut zou daar het uh, eindstation van moeten zijn. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Zo neemt PSV weer over en duikt Labiat op zijn midd weer het gat in. Als Strootman de bal in de middencirkel ontvangt. Maar Strootman draait en draait en draait en draait en geeft dan de bal breed naar Hutchinson. Zo is uh, gevaar er niet. Zo is vaart eruit. Krijgt Lens de bal terug naar Strootman. Die krijgt een duwtje mee. Van Neeuwers en levert dan de bal breed in bij Bouwman. Dit gebeurt dus wel allemaal op de helft nu van VVV. Hakje van Toijfone via de hand van Forstemans. Blom staat er bovenop en zegt. vrije schop voor PSV. Maar die bal ligt. en ik kan me voorstellen als u denkt. God, Toijfone en Forstemans. dat is maximaal op een meter of 18 van het doel. Nou nee, want ze staan op zeker 35 meter van het doel. Zodat ineens eigenlijk geen optie is. 27,5 minuten op de klok. Een 1-0 voorsprong voor PSV. door de snelle goal Na 9 minuten voor Martaf. En achter de bal Labiat. Nou ja, die is dan gek genoeg om het wel ineens te proberen. Maar er staan er van PSV ook een aantal klaar. Staat een aantal klaar om te gaan koppen met deze vrije schop. Labiat probeert het inderdaad ineens en mikt ruim over het doel van Gentenaar. Dit gaan we niet eens opschrijven. <laughs> Twente Rode en die houtkamp. 29 minuten onderweg, 0-0 stand. Eerste, echte goede kans gezien. En het was een, een beetje een lucky kans. Want Chatti, die de bal een meter of vijf buiten strafschopgebied kreeg... dacht van, nou die keeper die hebben we nog niet getest. Laat ik eens gaan schieten, deed dat ook. Maar raakte de bal niet echt lekker. Kwam de bal voor de voeten van Plet. En die, die kon hem in één keer op doel schieten. En die keeper Kishek, die haalde de bal goed tegen. De bal had er eigenlijk wel in gemoed hoor, maar... Uh, hij gaf, uh, Plet gaf de keeper nog een kans. En die keeper benutte die kans. Nu is Rosales weg aan de rechterkant. Rosales moet met de voorzet komen. Komt ook. Kiesek kan de bal vangen. Het is niet scherp genoeg bij FC Twente. Uh, als je helemaal vrij vanaf de rechterkant... Randstrafschroepgebied uh, een voorzet mag geven. dan moet je een hoofd kunnen uitkiezen. en niet de bal in de handen van de keeper uh, spelen. Dat is de uh, bakken op dit moment bij FC Twente. 0-0 een uh, combo van Douglas. Die raakt geblesseerd aan de enkel bij het neerkomen. En dat ziet er uh, vervelend uit. Uh, ik denk dat hij een beetje door de enkel heen zwikte. En uh, hij krijgt ook een uh, vrije trap mee. Omdat hij een uh, duwtje in de rug kreeg. Hij zit nog steeds op de grond uh, en uh, laat aan de scheidsrechter te zien dat het pijn doet. Ja, uh, ik weet niet hoe je dat kunt zien. Maar als jij een uh, verzwikte enkel hebt, nou het valt allemaal wel mee hoor. Ik zie wel. Neerkomen en nu gaat hij ook zeker weer staan. Want uh, die grote ex-Braziliaan, nu Nederlander, die kan wel tegen een stootje. Vrij trapsnel genomen. Brahma, oeh, raakt hem al bijna kwijt. Speelt hem nog net naar Rosales. Want uh, wat dat betreft moet Twente ook uitkijken. Want af en toe komt Roda er gevaarlijk uit. Terwijl de ijskoman ook langskomt. Maar het is dermate koud dat. Uh, die uh, softijsjes uh, absoluut niet hoeven als ze uh, ver de bal heeft. Maar één keer kwam uh, uh, Rode er ook gevaarlijk uit. Ver, slechte bal naar Chatli Wordt zo makkelijk onderschept. Maar ook weer slecht uitverdedigd. Nu door Ramsey. Die al gele kaart te pakken heeft uh, eerder in de wedstrijd. Uh, Chatli naar Brama. Brama door naar Janssen. Janssen in het schootshoofdgebied. Janssen schiet tegen Vukovic aan. Uh, en uh, nu een uh, overtreding van Brama. Gele kaart, Brama. En hoe was het met Brama? Ook hij stond op scherp. Ja, zo mist. In de eerstvolgende uitwedstrijd tegen AZ mist dus FC Twente en Brahma en Willem Jansen. Allebei middenvelders. Dus dat is een probleem. We gaan naar Groningen-Heerenveen. Heerenveen nog steeds voor. Makkelijk, Henk Kok. Nou, 72 minuten zijn er gespeeld. De stand is inderdaad in het voordeel van Heerenveen 2-1. Maar Groningen strijdt toch wel voor de gelijkmaker. Maar ik vind ook dat Heerenveen gezien de stand op de ranglijst... en de positie van Heerenveen op de ranglijst... gewoon te weinig laat zien in deze wedstrijd. En van ze hebben in de tweede helft nog geen echte scoringsmogelijkheden gehad. Groningen meer dreiging. Halve kansen, halve mogelijkheden, maar geen grote kansen. Dan gaat Luciano die gaat de bal weer in het spel brengen. Er hebben inmiddels twee wissels plaatsgevonden bij FC Groningen. Jones is uh, naar de kant gehaald door Huistra Soek. Is binnen de lijnen gekomen. Die speelt nu een beetje vanaf de rechterkant. Dan met Texera. Die pakt ook wel die, die rechterkant. Maar laten we gewoon gaan kijken wat er dan in het veld gebeurt. Het is Elm. Maar Elm moet die bal even terugspelen. Dan een diepe bal. Dan kan niemand bij. Van Heerenveen ook Narsing niet. Dan wordt er nog eens gekopt door Kappelhoff. En weer wordt de bal weer opgevangen door Elm. En die speelt hem maar naar de linkerkant naar AC. die AC moet de nodige motor doen om die bal daar binnen te halen voor de zijlijn. Dat is hem wel gelukt. Maar bovendien heeft Ierje ook nog even aan die bal gezeten. Dus zal Heerenveen gaan ingooien. Heerenveen, ja, dit speelt... Uh... Ja, niet, niet echt best. Als ik even bedenk hoe weinig ballen Dost eigenlijk heeft gehad in deze wedstrijd. Dan is het eigenlijk een wonder dat hij twee doelpunten heeft gemaakt. Maar hij heeft heel weinig ballen van de zijkant gehad. Nog van Narsing, nog van de ACD. Elm die zit er even weer tussen. Herenveen nog steeds op de helft van FC. Groningen komt de voorzet. Die gaat richting Narsing. Maar Burnett die een goede wedstrijd speelt. Die kopt die bal weg. En dan is Dost ook even niet actief. Dan kan anders in de bal heel gemakkelijk weghalen. Maar komt de bal toch weer in bezit van Herenveen. Weer weggehaald door de speler van FC. Groningen zit weinig lijn in het spel. Groningen moet. Vooral hebben van strijd, van enthousiasme, van werklust. En dat bespeur ik een beetje te weinig bij Hereveen. Nu is het dan wel Breuer. Breuer brengt de bal op. Die gaat met die bal een beetje lopen. Moet hem dan terugleggen. Legt hem ook terug naar de ACI. Die zich kan melden aan de linkerkant. Nog steeds hier. J heeft hij zijn voorzicht. Maar dan komt toch de voorzet. Die kapt hem uit. Maar die voorzet blijft nog steeds uit. Nog eens een keer vrijgekapt. Wat gaat hij nou doen, ACI? Hij gaat nu naar de achterlijn. Komt wel de voorzet. Dost de controle. Legt hem terug op Elm. Het schot van Elm. wordt dan weer geblokt door Kappelhof. Die sprong er gewoon voor. Al volgens dat het schot. Van Elm eventueel het doel zal treffen. Weer weggekopt door een speler van FC Groningen. En dan kan Groningen de aanval echt niet overnemen. Het is uh, 75 minuten hebben we gevoetbald. De stand is 2-1. Laten we nog even kijken naar deze aanval. Want de Judicic probeert proberen zich vrij te maken. Dat mislukt ook weer. Dost dan eens een keer op de rand van 16 met een combinatie met Judicic. Komt die voorzet van Narsing dan nog vanaf de rechterkant? Narsing tegenover Burnett. Burnett heeft veel duels gewonnen. Veel schijnbeweging van Narsing gaat naar de achterlijn. En de voorzet komt er niet. Burnett zit er even naar. Nee, Narsing heeft hem over de achterlijn. Doelskop voor FC Groningen. Nee, toch een hoekschop. Het is nog steeds 2-1 voor Heerenveen. Maar laten we de hoekschop, laten we die maar even laten voor wat er is. Misschien heeft de niet van Heerenveen. Het is even afwachten. Hoe ver zijn ze bij Sneek en Sliedrecht? Lars Geerts. Nou, ze hebben de eerste set zojuist zitten En die gaat naar Sliedrecht Sport. En dat komt onder andere door uitstekend serveerwerk van Koster. Die vier ballen op rij wist te maken, waardoor Sneek het absoluut liet liggen. Ook in verdedigend opzicht en niet aan te pas kwam. Een paar keer vol in het blok sloeg. En daarmee wint Sliedrecht de eerste set in een chokvolle sporthal Dat is al wel weer een tijdje geleden hoor. Daarvoor moeten we naar eind jaren 80, begin jaren 90. Toen Sneek de absolute topper was in uh, wat toen de Eredivisie. Volleybal was met acht landskampioenen op rij. Dat was de tijden, waren de tijden moet ik zeggen, van Erna Brinkman en Henriette Weersing onder andere. Nou, die tijden die zijn al lang, lang vervlogen. en Dit is de eerste keer dat ze weer mogen strijden om het landskampioenschap. En dan verlies je dus de eerste set in eigen hal. De supporters kan het niet zo heel veel schelen. nog. Zij vieren nog steeds het feest. Maar Sneek staat met één set tegen 0 achter. Bas, Bas ik, ik heb je nog helemaal niet over de schoenen gehoord. Is dat omdat die wedstrijd zo leuk is of hebben ze allemaal gewone schoenen aan? Nee, als dat het uh, zou zijn of de wedstrijd leuk was, dan had ik het over alle schoenen van alle spelers gehad. Want er was alle tijd voor geweest, want zoveel gebeurt er niet. Nee, ik heb me uh, erbij neergelegd, Ronald. <lacht> huh? Ik ben je ja? een week over schoenen praten. Ik heb wel zelf vanmiddag nieuwe schoenen gekocht. Wil je daarom dat ik daarom Ja, welke Ja, welke kleur? Ja, <lacht> blauwe. <lacht> <lacht> Echt waar. Nou ja, oké. Okay. PSV VVV 1-0. 34 minuten gespeeld. Het is niet heel leuk. Uh, er gebeurt niet heel veel. Het tempo ligt wat laag. VVV kan nog niet zoveel en PSV wil wel, maar komt nog niet tot veel. Heeft wel uh, veel balbezit, maar krijgt halve kansjes. Nou, ja, die ene van Matafs ging er al heel vroeg in. Dat levert dan wel een voorsprong op. Terwijl nu aan de rechterkant lens de bal krijgt, maar geen voorzet wil geven. De bal teruggeeft op Hutchinson. Hutchinson terug naar Labiat. En zo zoekt PSV van de rechter maar weer naar de linkerkant. Staat alles eigenlijk al consequent en structureel op de helft van VVV. Nu Strootman doorgelopen. Die krijgt de bal mee. Het binnen. komt de voorzet van Strootman. Bal dwarrelt voorbij de eerste naar de tweede paal. Daar staat van PSV niemand. Lens hoort daar eigenlijk te staan, maar was er niet. En zo kan Leiva Cabessi de bal rustig terugkoppen in de handen van zijn keeper Gentenaar. Leiva Cabessi trouwens een paar minuten geleden nam wel risico toen Lens er eventjes voorbij glipte aan die rechterzijde door een sliding in te zetten. Hij was te laat op de rand van het strafschopgebied. Raakte Lens heel lichtjes. Lens een beetje uit balans. Liep nog een paar stappen door en ging toelichten. Toen zei Blom, ja op die manier hoeft het voor mij niet een uh, vrije schop. Strafschop zou het niet zijn geweest, want het was net buiten het strafschopgebied. Maar uh, hij nam daar toch risico. Lewa Cabessi veel te laat met zijn sliding. Gentenaar trapt en doet het in de richting van de wolf voor Die de bal op de borst aanneemt, dat is knap onder druk van Bouma. Maar dan naar de grond gaat, zich boos maakt op Blom. Blom die nu, dat is mooi... De bal die rolt door en PSV heeft gewoon balbezit en mag dus door voor Maar Novo is zo boos dat hij wat roept tegen de scheidsrechter en Blond loopt eigenlijk langs en blijft ineens staan en zegt... Ja, wat zeg je nou joh? Even weer iets terugzeggen tegen de Woford die daar misschien ook wel van geschrokken is. En denkt, nou ja, dan maar eigen voor mijn geld. Dan zal het wel. VVV heeft de bal via de rechterkant. Een combinatie die mislukt tussen Yoshida en Berghuis. En daarmee neemt PSV weer over 36 minuten gespeeld. Het is 1-0 voor PSV. Maar er is gewoon nog niet zoveel aan. Het is gewoon nog niet zo leuk in Eindhoven. Nog geen goals in uh, Enschede en die uitkamp? Nee, je hoort. Uh, groot verschil in salarissen bij de NMS. Bas uh, kan zomaar nieuwe schoenen kopen. <laughs> maar ja, blauwe, dat moet de uitverkoop zijn. Hè? Het is 0-0. Uh, uh, Inderdaad, er is niet al te veel aan, uh, aan moet ik eerlijk zeggen. Uh, opvallend de frustratie bij FC Twente vragen om gele kaarten... en zelf gele kaarten te krijgen die terecht zijn. Omdat uh, uh, Brama bijvoorbeeld te laat was en een uh, tackle maakte. Nu is Pletweg, uh, heeft de bal aan de rechtervoet. En wat gaat hij ermee doen? Ja, hij uh, maakt wel paardige paar bewegingen. Maar moet dan helemaal terug. Speelt de bal dan heel lastig op Chatli, Krijgt hem terug van Chatli, En dan uh, geeft hij de voorzetplet. En dan is het heel simpel via de loge de bal in de handen van de keeper Kiesek. Die... Uh Heel rustig kan kijken, maar de frustratie is daarbij FC Twente. Het loopt niet, het loopt al een aantal weken niet. Als je kijkt naar de laatste drie thuisduels, twee keer verloren. Dat zegt eigenlijk ook genoeg. En ook die wedstrijd uit tegen Schalke 04. Dat was bijna zo'n beetje de ommekeer voor FC Twente. Waar men heel blij was met McLaren. Maar die blijdschap die begint al wat minder te worden. Ook bij Van Veldhoven, die zich zojuist heel boos maakte op, uh, uh, op zijn kompaan. Aan de andere kant op McLaren, omdat McLaren ook om een gele kaart stond te vragen. Bij een bal die Malky, een overtreding die Malky maakte. Maar die was helemaal niet zo zwaar. En ook dat uh, maakt het allemaal niet uh, echt prettiger voor FC Twente. Balbezit voor Ik Kan het allemaal rustig vertellen, want Kiesek heeft de bal aan de voet. En speelt hem nu in de voeten van Ruud Vormer. Vormer gaat lopen met de bal. En nu uh, over de middenlijn naar de rechterkant. Waar uh, Montaigne de bal de diepte in speelt. Richting uh, de Beulen. En de Beulen uh, kan de bal zomaar afpikken. Uh, eventjes van... Uh, Wout uh, Brama, die uh, toch ja, heel raar aan het doen is. Uh, dit is niet de Wout Brama zoals ik hem ken. Hij speelt onrustig, is uh, de bal dan helemaal kwijt. Maar via de beulen gaat de bal over de achterlijn. En dan mag Sander Bosker de bal weer in het spel gaan brengen. 39 minuten gespeeld. Moeizame avond voor FC Twente en alles wat FC Twente lief heeft. Want het staat nog altijd 0-0 tegen een rode Groningen Kroningen Heerenveen, Henk Kok. Heel dicht bij de gelijkmaker was Groningen door Texera. Die bal werd van de doelijn gehaald door de verdediger. Maar de aanval gaat nog eens een keertje door de voorzet van Suk. En dan kan Tadis de bal nog binnenhouden, binnenhouden. Aan de linkerkant graan de op Smit af. Kap Smit uit. Die voorzet moet nu eens een keertje komen. Hij legt hem terug. En dan een schot. Een schot van uh, Ene Volt. Nee, het was een schot van Andersen. En het schot, gaat, het schot gaat over. En dat illustreert wel even dat Groen toch een paar keer heel dicht bij de gelijkmaker is geweest. Dit was een aardige poging. En ik zie Texera dit bal tegen Elm opschieten. Elm haalt die bal van de doellijn af. Herenveen speelt veel en veel te nonchalant. En Groningen buitengewoon ijverig, legt buitengewoon veel werklust en enthousiasme aan, aan de dag. Maar kan niet echt de vuist maken om de beslissing eventueel te forceren. Om in elk geval die gelijkmaker achter van de bussen te schieten. Heerenveen heeft heel weinig laten zien in die tweede helft. Ik zie ook heel veel slordigheden in het spel. Te weinig beweging. passes die niet aankomen. Ga zomaar door bij Heerenveen. Maar ze leiden wel met 2-1. De bal is afgespeeld door Koens aan de linkerkant naar Assidi. Assidi gaat het duel weer aan met de heeft hem afgespeeld, nu naar Koems. Koems probeert de bal door te tikken naar El. Maar die paas komt hierna. Daar zit Anderson tussen. Die speelt de bal in de voeten van Taxira. Precies in de middencirkel. Gouden leeuw de overtreding. Nee, zegt Weegreef. Ja, zegt Weegreef. Ik geef geen voordeel. Ik geef gewoon een vrije schop. Een vrije schop voor Groningen. 2, 3 meter over de middenlijn. 81, 82 minuten hebben we nog gevoetbald. En die bal die wordt even uh, teruggelegd. Die gaat nu uh, naar uh, Kappelhof. Kappelhof met Pedro de centrale verdediger heeft hem afgespeeld naar Burnet. Nu alles op de helft van Herenveen. Komt de voorzet. Zoek gaat lopen. Maar die bal die wordt uh, weggekopt door de zomer richting Cornerblaag over de zijlijn. Groningen gaat nog eens een keertje weer ingooien. Dat gaat allemaal gebeuren aan de linkerkant van het veld. Veel druk van FC Groningen. Maar ja, die goalketten die Herenveen wel heeft in de persoon van Dos, die heeft FC Groningen. Niet. Die paas is alweer genomen. Tardis probeert die bal vrij te maken, maar stuit nu op Smit, die de bal weer over de zijne heeft gespeeld. Heel snel is er ingegooid. Die bal die wordt bemachtigd door het Anders in het 16-meter gebied. Burnett met een voorzet. Komt die bal terecht bij de eerste paal bij Soek. Soek moet hem ook even terugleggen op Tardis op de rand van de 16. Een voorzetje. Er probeert de ene vols, die probeert die bal binnen te werken. Dat is ook al mislukt en Hirveen komt gewoon niet aan de bal. Nog eens een keer die bal weer richting het 16-meter gebied. En nu gaat Soek de 16 in. De bal is weggewerkt door de Smit. Het is uh, vrouwen en kinderen, eerst in het 16 meter gebied. Bal is over de zijlijn gegaan. Groningen drukt en drukt. Wil die gelijk maken, binnenschieten tegen Heerenveen. Het vecht daar hard voor. Er werd er keihard kei voor. Soep probeert die bal nu binnen te houden. En heeft hem over de zijlijn gespeeld. Even lucht voor Heerenveen. Even lucht voor Heerenveen. En bovendien wordt Narsing naar de kant gehaald. En ik denk dat nu binnen de lijnen komt Jawel van La Parra. We moeten nog spelen. 7 en 8 minuten. Maar de winst voor Heerenveen 2 in voorsprong is nog niet.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 Fall between the sheets or feeling blind I realize all I was searching for was me. Oh oh Henk zei de comfort invested in Wedstrijd is denk ik de slechts vijf minuten voor tijd. Elm heeft er 3-1 van gemaakt voor de Heerenveen. Een keurig overstapje van het dorst. Elm aan de linkerkant in een 16 meter gebied en die schoot vanaf de linkerkant de bal in de verste hoek 3-1 voor Herenveen. Like wildflowers Oh, the demons are changed En Howard was dat. Keep your head up. Twente Roda is rust. Ruststand 0-0. PSV, VVV, hoe lang nog voor de rust? Bas? Een minuutje en uh, 1-0 de voorsprong voor PSV. Dat twee grote kansen heeft gekregen nog in de voorbije minuten. En zoals bij de goal, toen Matas scoorde op aangeven van Lens... waren het ook bij die twee grote kansen. Deze twee spelers die daar verantwoordelijk voor waren. Twee keer op aangeven van Lens. Eén keer Matafs die net te laat kwam bij de tweede paal... en één keer dat hij in de handen schoot van Gentenaar. Terwijl het nu rust is... En je hoort een beetje het publiek een beetje fluiten omdat het gewoon niet heel erg leuk was. PSV niet echt veel indruk heeft gemaakt. Met een beetje geluk was het dus 2-0 geworden. Maar Lens stelt toch wel nadrukkelijk opnieuw moet je zeggen zijn kandidatuur om toch maar weer in dat elftal te komen. Want hij is in ieder geval aanwezig. Heeft VVV dan nog iets laten zien in de laatste minuten? Nou ja, één schot van de die van 20 meter dag. Ik schiet maar eens. En dat helemaal niet zo gek deed trouwens. Meter of anderhalf naast het doel van Titon. Rust dus in Eindhoven. PSV tegen VVV. Het is 1-0. Heerenveen blijft in de race, want wint uit bij Groningen. En dat is uh, nou, niet iedereen gegeven, Henk Kok. Nee, niet iedereen gegeven. Maar uh, Groningen steekt natuurlijk niet in de beste fase. Is niet, uh, niet, niet, niet geweldig in vorm. En heeft ook de handicap dat er nogal wat uh, geblesseerde spelers zijn. En schorsingen. Van bijvoorbeeld Sparv en Petersen. Ze waren heel dicht bij de gelijkmaker. Maar Elm schopte die bal van de doellijn af. En dan is er ook een beetje het beeld van de wedstrijd. Groningen dringt aan, probeert de gelijkmaker te realiseren. En dan krijg je een counter om de orde. Die wordt ingeleid door Juricic. Mooie actie van Juricic. En dan laat de Dos die laat heel bewust laat die de bal lopen voor Elm, die de beter voor staat in het 16-meter gebied. En Elm schiet die bal dan af vanaf de linkerkant. Net achter de paal in, in de verste hoek. Mooi doel van Elm trouwens. nog even gaan kijken met die stand van 3-1 naar datgene wat Groningen. Nog probeert te, te forceren. Dat zal ja, dat zal niet meer lukken. Groningen heeft ook niet echt grote kansen gehad, maar was wel voortdurend te dreigend voor het doel van Heerenveen. Terwijl de Heerenveen te weinig liet zien in die tweede helft, gezien de stand op de ranglijst. Maar de zonde normalen, van die doen nog volop mee. En die komen op 54 punten. En de koploper heeft er 56 met de wedstrijd minder gespeeld. Ik kijk naar Van La Van La Parra gaat richting het 16 meter gebied. Speelt hem nu af naar Assidi. Die zich nu aan de rechterkant bevindt. Komt de voorzet, is nog een keertje doos. Nee hoor van Hier. Die haalt die bal voor uh, Doors weg. bal is over de zijlijn gegaan dan. En dan gaat de Veen zo meteen ingooien. De klok die gaat al naar 90 minuten. Maar er zullen ongetwijfeld nog 2 à 3 minuten bijkomen vanwege de wissels. Komt Sneek terug in de tweede set, Geert? Uh, je zou het hopen voor al die mensen die zich verzameld hebben in de Sporthal vanavond. Maar het is niet het geval. Het is Sliedrecht dat absoluut overheerst in de tweede set. Uitstekend serveerwerk, heel goede blokkering. En het is Sneek dat vooral heel veel fouten maakt. Onnodige fouten, bijvoorbeeld Zijnstra, die tot twee, drie keer toe de bal uitslaat. Maar ook Nienke Oud, de spelverdeelster, die op een gegeven moment haar speelsters niet goed weet aan uh, te spelen. En vervolgens uh, uh, ze in een ontzettend lastig pakket brengt. Nee, het is Sliedrecht dat hier domineert. Het publiek in Sneed wordt wat stiller. En de, de meegereisde supporters uit Sliedrecht, die, die krijgen iets meer capsules.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 Tel van Dick Hout. We gaan naar de slotfase van Groningen-Heerenveen. Henkok. 3-1 voor Heerenveen. En Tadis mag nog een hoekschop gaan nemen voor FC Groningen. Komt de bal in het 16-metergebied. Er wordt gekopt door Texera. Bakuna probeert die bal op te vangen, maar kan niet in één keer schieten. De bal is naar de buitenkant en gespeeld komt nog eens een keer in het 16 -meter gebied. Maar dan moet hij voor Van der Bussen zijn, de doelman van Heerenveen. Ja, die niet, niet al te druk heeft gehad, die een keertje mazzel heeft gehad. Dat Elm bij de stand 2-1 in het voordeel van Heerenveen een bal van de doellijn weer te halen. De Vriezen hebben niet uh, imponerend gespeeld in deze ontmoeting tegen de FC Groningen. Maar Groningen kwam vooral de kwaliteit in de aanval uh, te kort om eens het echt moeilijk te maken. Maar makkelijk heeft Heerenveen het zeer zeker niet gehad. Fraaie overwinning zal ik niet willen zeggen. Ook geen lelijke overwinning. Maar het is wel een moeizame zege geweest van Heerenveen hier in Groningen. De 3-1 doet misschien vermoeden dat het heel gemakkelijk was. Dat is absoluut niet het geval. Heerenveen nog eens een keer in de aanval. Van La Parra heeft de bal teruggelegd op Geert Arendroda. Doska misschien nog eens een keer schieten. Hij zoekt 1 2 combinatie met Asseidi. Maar Asseidi speelt de bal weer naar de buitenkant. Van La Parra. Dan is de bal in de handen van Luciano. De voorzet was niet scherp genoeg. En Van Weger heeft. Die kijkt al op zijn klokje. We moeten misschien nog 20, 30 seconden spelen. Bal weer aan de overkant. Richting het doel van Van der Bussen. Maar dan komt de Die komt er tussen. Die komt met hele grote passen. Komt hij aangestorven. Maar het hoeft allemaal niet meer. Weger heeft voor het einde gefloten. Heerenveen doet nog volop mee. Voor de kampioenschap. En zeer zeker voor het Europees voetbal. Vandaar mikt Ron Jans voornamelijk Heerenveen is op 54 uh, punten gekomen. Er is Twente voorlopig even voorbij. 1 punt achterstand op Ajax en 2 punten achterstand op AZ. De lopen. Een zegen voor Heerenveen in een moeizame wedstrijd... waarin Groningen te veel kwaliteit tekort kwam. Maar Heerenveen de momenten heel goed heeft benut. De twee doelpunten van Dost en het moment van Elm... die het derde doelpunt scoorde voor Heerenveen. 3-1, zegen. En Heerenveen is ook Feyenoord even voorbij. Of het even is weten we niet, want Feyenoord speelt vanavond nog... Tegen NAC, eerder deze week werd het 75-jarige bestaan van de Kuip gevierd. Uh, is er ook vanavond nog wat over dat uh, 75-jarige bestaan van de Geer? Nou ja, op dit moment wordt het uh, 75-jarige bestaan van de Kuip uh, gevierd op het veld. Er ligt een uh, groot embleem van de Kuip met daarboven 75 en daaromheen staan er allemaal uh, jongens met uh, prachtige vaandels. Met uh, het uh, clublogo van Feyenoord, het uh, logo van uh, Rotterdam in diverse kleuren. Het is een uh, imposant gezicht en zojuist gearriveerd in dit stadion. De jongens van de A1, van de amateurs van Feyenoord... die hebben namelijk een, een estafette gelopen. Zoals die ook gelopen is in 1937. Te beginnen aan de Kromme Zandweg. En vervolgens vier kilometer in afstand afleggen in hemdjes. Zonder mouwen, zoals dat ook in 1937 gebeurde. En hier gearriveerd na die estafette met een prachtige vlag in de Kuip. En die vlag wordt zometeen overhandigd aan Frans Barzillai. Dat is een man die op dit moment 85 is. Maar op 10-jarige leeftijd een van die vaandeldragers was bij de opening van de Kuip in 1937. Vlak voor de wedstrijd dus tegen Beerschot die Feyenoord hier speelde. En dat was de officiële opening van het stadion. Het eerste doelpunt gemaakt door Leen Vente in die wedstrijd. En dat is nog altijd de man die hier geëerd wordt. Dat is het dus aan de hand op het, op het veld. Peter Houtman doet daar verslag van. Voor de massaal opgekomen toeschouwers. Want deze wedstrijd is tot de laatste plaats uitverkocht. Voor het stadion voor deze wedstrijd. Jongens staan er nu in die hemdjes. Het is vrij koud. En gaan nu die vlag dus overhandigen aan de Frans Barzilai. Wij zijn dus in de afwachting van Feyenoord. NAK zometeen als deze plichtplegingen achter de rug zijn. Ja, dan gaan we dus een Feyenoord zien dat nauwelijks gewijzigd is ten opzichte van vorige week. Cabral is buiten de basis gelaten. En na de twee goede invalbeurten onder meer vorige week tegen de Graafschap... is er een basisplaats voor Coucy-C. C. C. C. C. in de aanval van Feyenoord. Verder geen wijzigingen. Nederland dus nog op de bank. Martins Indias linksachter. En Stefan de Vrij behoudt zijn basisplaats bij. NAK ontbreekt onder meer Kees Luiks. vanwege een schorsing Buispe. Nu achterin en Schilder keert terug in, uh, op het middenveld bij uh, Nak. Hij keert uh, terug van een schorsing. Nou, zo gaan we dus uh, straks beginnen aan deze wedstrijd. Bas Nijhuis is uh, de scheidsrechter. Maar voorlopig bevinden de spelers en uh, de arbitrage zich nog in de catacombe In afwachting dus van uh, deze plichtplegingen. Deze prachtige festiviteiten op het veld op dit moment in de Kuip. Het volleybal Sneeks Liedrecht uh, Lars Geert. Ja, de Blaaskapel moet de sfeer er een beetje inhouden hier in de Snekersporthal. Want het volleybal, nee, dat, dat zorgt daar absoluut niet voor. Het is Sliedrecht dat op een 2-0 voorsprong is gekomen. 25-19 in de tweede set. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van Sliedrecht. Aan het begin van het seizoen een, een allergaatje van speelsters bij elkaar. Maar inmiddels heeft coach Mijno Roosendaal daar een team van gemaakt. Met een uitstekende spelverdeelster Inge Molendijk. 22 jaar en opgeroepen... Voor de selectie van Oranje, de voorlopige selectie, moet ik zeggen, door de nieuwe bondscoach Guido Vermeulen. En ik kan vandaag zien waarom dat is. Sneek heeft absoluut nog niet laten zien waarom ze hier in deze finale reeks mogen staan. Waarom ze de finale van de playoffs hebben gehaald. Want het team maakt veel te veel fouten, heeft de zaken niet op de rit. En daar profiteert Sliedrecht van. De derde set staat op het punt van het beginnen. Maar voor Sneek wordt het een lange, lange weg, want ze staan met 2-0 achter. Just red. Crits Sneaker met Good Old Days. Nak kan vanavond voor een primeur zorgen. Want ze wonnen nog nooit in de Kuip, Ronald keer. Nee, 13 keer gelijk. En 31 keer won Feyenoord. Dus aan elke reeks moet een keer een eind komen. Maar als het aan de Feyenoorders ligt, gaat dat vanavond niet gebeuren. We zijn begonnen nadat de Kuip dus nogmaals in het zonnetje is gezet. 75 jaar. Deze voetbaltempel die toch op het punt staat om vervangen te worden... door wellicht een nieuw stadion. Of men gaat hier op deze plek verbouwen. Zoals dat ook gebeurt in het Stadevelo op dit moment in Marseille. Feyenoord in de aanval met de ingooi van Leerdam aan de rechterkant. De hoogte van het NAC-strafstompgebied. Het zal toch zo zijn dat Feyenoord het initiatief zal krijgen in deze wedstrijd. Zeggen nog, hier komt de eerste kanselaan voor El Amadi. Maar die krijgt in het strafstompgebied van NAC aan de rechterkant de bal niet onder controle. Het wegwerken is kort van Schilder. Leurling kan vervolgens de bal ook niet aan de voet houden. En dan rolt hij over de achterlijn. En kan Jellet en Rouwelaar een eerste actie ondernemen vanavond in de Kuip, waar nog een rookwalm boven het veld hangt. Van al het vuurwerk, ter gelegenheid dus van al die festiviteiten rond het 75-jaar bestaan van de Kuip. Quidetti kan vandaag zijn twintigste doelpunt maken. En daarmee verbetert hij dan ook weer een record. Want er zijn niet zo heel veel spelers die in 21 wedstrijden 20 goals wisten te maken. Van de Hoijdonk deed dat als laatste, maar had daar 26 wedstrijden voor nodig. En dat was mooi gisteren. Het wel fijn omdat dat uitverdediger is dat er een boek werd gepresenteerd gelegenheid van de Kuip en John Guidetti dat uh, uitgereid kreeg. En hij stond daarnaast over Kindval, de oudspits, ook al een zweet van, uh, van Feyenoord. En toen werden er nog even de cijfers van Kindval uh, gememoreerd. 144 wedstrijden, 129 goals. Komt dan nog maar eens om. Feyenoord nu met uh, Klaasie. aan de linkerkant. Paas naar de as van het veld, een meter of tien over de middellijn. Naar El Amadi, Klaasie vervolgens keurig de ruimte gevonden bij Kelvin Leerdam. De rechtsachter van uh, Feyenoord stoomt wat op, twijfelt dan. Speelt Guidetti aan, goede combinatie. En dan Leerdam laag voor en de goal is van Opman Bakal. Een goede combinatie van Feyenoord en een vroege goal van de Rotterdammers vanavond dus in de uitverkochte Kuip. Je ziet het gebeuren. Leerdam zet de aanval op. Vindt vervolgens Quidetti. Die ziet dat de ruimte ligt achter de laatste linie van NAC. Hij stuurt Leerdam weg. En die heeft ook voor medespelers wat niet zelf schieten. Maar de bal terugtrekken vanaf de rechterkant. En daar staat Opman Bakal om de eerste goal van deze wedstrijd te maken. En voor Opman Bakal is dat alweer zijn zesde van dit seizoen. Een droomstart dus voor Feyenoord. Want na twee minuten staat er op het scorebord al Feyenoord 1, NAC 0. De tweede helft begon in Enschede, Twente en Roda en die houtkamp. Hoeveel doppen heb je al gezien? Nou, bijna eentje voor Twente. Meteen naar rust, maar de kopbal van Bengtson werd goed gestopt door keeper Kieshek. Ik hoop dat het de tweede helft wat rustiger blijft qua frustraties. Met name van de kant van Twente. Want anders houden we hier geen 22 spelers op het veld over. 0-0 de stand, Balbezit voor Twente. Dat probeert in het begin van de tweede helft een gaatje te forceren. Maar eerst helpt geen kans... ...kunnen creëren. Eentje om precies te zijn voor Plet. En nu is het Chatli die vanaf de linkerkant naar binnen trekt. Chatli nog altijd bal bezit maar zijn paasje... ...binnendoor richting Willem Jansen komt niet aan... ...en komt, verdwijnt in de handen van Pavel Kishek... ...de keeper van Rode EC, overigens Roda. Helemaal niet in de buurt geweest van Sander Bosker. En uh, dat zegt ook genoeg over de wedstrijd... ...die gewoon niet leuk is om naar te kijken. De frustraties uh, zijn groter dan de klasse van beide vloegen. balbezit voor... Vukovic uh, uh, die de bal terug op zijn keeper. Op Kisek. En die gaat de bal weer met een lange trap naar voren spelen. In het, uh, in het blauwe hinein. Want de bal komt door het hoofd van Douglas terecht. En dan is het Ver die de bal naar de rechterkant speelt. Goeie opening op Rosales. Rosales over de middelee. Dat speelt de bal naar Ola John. John draait zich weg van zijn tegenstander. ...van Hemten en gaat lopen met de bal, maar levert hem ook weer zo in. Nou, dan is het Brahma die als slot op de deur fungeert en de bal nu speelt op Tindalli. Tindalli naar Tjadli. Dit is een mogelijkheid als Tjadli schiet tegen de benen van Montaigne, Maar het balbezit voor FC Twente blijft, voor Ola John. Een meter of vijf buiten de stadsgebied. breed naar Tindalli. Tindalli even naar ver. Ver gaat uh, proberen het strafschopgebied in te komen. Het wordt heel simpel van de bal afgelopen. En dan kijken of er gecounterd kan worden. Het zal de eerste keer zijn in deze wedstrijd door Roda. Nee hoor. Jonker gaat helemaal terug naar zijn keeper. En die uh, schiet de bal over de zijlijn. Ja. En dus uh, blijft het ook na 3,5 minuten in de tweede helft. Nog altijd 0-0 bij Twente tegen Roda. BSV staat wel met 1-0 voor uh, na één helft spelen. Maar maakt er nog niet veel indruk. Bas Nee, totaal niet zelfs. Tweede minuut van de tweede helft loopt. 1-0 is het nog altijd door de goal van Matafs. Uit de eerste helft is het beeld blijven hangen dat als het al gevaarlijk werd dat dat kwam. Omdat Lens de bal kreeg en Matafs bediende. Uh, dus dat zag er in ieder geval wel goed uit. Nu slordig balverlies van VVV op binnenveld. Meerhoes levert zomaar in. Dan verslecht Matafs wel de bal naar de rechterkant. Dat duurt iets te lang eigenlijk. Lens geeft hem dan met een steekballetje nogal stroopman. Die voorzet geeft. Lens krijgt hem op zijn hoofd. Komt hem door naar Matafs. Die moet draaien ter achter van de penalty stip. Krijgt de bal niet mee in de richting van het doel, dan maar terugleggen op Wijnaldum. Allemaal het gevolg dus deze omsingeling van het balverlies van Meuwers Die wat te veel risico nam met een paasje breed. Nu is het probleem voor VVV alsnog weer opgelost. Omdat Meeuwers dan in hoogste eigen persoon een slechte trap van Toyfo noemt weer de andere kant op werk. PSV ter van Milen houdt wel de bal. Maar VVV staat in ieder geval weer met alle mensen achter die bal. Zoals ze dat eigenlijk hebben bewezen de hele eerste helft graag te doen. Kruipen met het hele elftal achter de bal. VVV wil echt niet vandaag. Die hopen maar op één of twee uitvallen in de hoop dat ze dan een keer in de buurt van het doel van Titon komen, maar voorlopig weet bij VV echt nog niemand. Hoe de keeper van PSV er van dichtbij uitziet. Toyfone, ja, als hij er wel of niet geschoren heeft, dat is niemand opgevallen hoor. Toivonen, paasje nu, tafs, gaat langs de tegenstander, man. gaat naar de grond, niet gefloten. Dan is Toivonen heel snel en zorgt hij ervoor dat PSV de bal weer vlotjes terugkrijgt. Wordt dan op zijn beurt ook gevloerd, net buiten dat strafgrondgebied. Want in die strook gebeurt het allemaal, maar ook daar nog niet voor gefloten. En dan kan VVV er inderdaad uit met Nwofor, die naar binnen draait. Nwofor, die gaat schieten en de bal gaat bijna in het doel fors schiet uiteindelijk niet, maar ik denk dat van PSV Pieters degene is die er dan maar tussen loopt en de bal tot hoekschop verwerkt. Maar dit zijn dus de momenten waar VVV op hoopt. Als PSV een keer balverlies leidt, en dat doe je vroeg of later een keer. Of zoals nu, dat je twee keer het gevoel hebt dat er een overtreding gemaakt wordt, maar er niet wordt gefloten, dan kan je er een keer uitkomen. En deze Noorvors er dichtbij. Het levert dus slechts een hoekschop op, maar wie weet, Yoshida is mee. En die heeft bewezen in het verleden dat hij goed kan koppen. Forstemans is mee. Er wordt wel gekopt. Maar er wordt gekopt door Wolf voor En die doet dat niet best. Namelijk hoog over het doel van Titon. PSV gewaarschuwd. Want daarmee is maar weer eens bewezen dat de marge van 1 dus uh, klein is. De marsje van 1 is er ook in de kuip. Maar die was al heel snel. Ralf van de Geer. Na twee minuten. Bakal. Nu komt misschien de eerste mogelijkheid voor uh, Naktere aan. Vrije trap van uh, Schilder. Wordt matig verwerkt. En bijna kan Koenders in het slagsomgebied schieten. Nu bij Ram nog met een voorzet. Nodig gaat eraan voorbij. En dan staat uh, Buijs bij de tweede paal. Die voorzet komt van de rechterkant. En dan staat Buijs bij de tweede paal. Maar die schrikt daar zo van dat hij die bal niet onder controle krijgt. Oei, oei, oei. Daar staat Erwin Mulder mis. Maar daar is de counter van Feyenoord uiteindelijk in de kiem gesmoord. Dat gevaar. In eerste instantie door Bonavatia. Dan uh, kan Vijen hij moet de bal nog naar de rechterkant verplaatsen naar Ruben Schaken. Maar uiteindelijk ziet Schaken met zijn tegenstander El Akjoui dat de bal over de achterlijn gaat. Goh, wat zat Mulder daar ineens mis, zegt. Komt met twee vuisten naar voren en uh, ja, dan, dan schrikt Buijs zoveel die kans met de tweede paal. Dat hij heel snel moet handelen, moet denken en ja, van alles moet doen. Maar ja, wat hij doet... Wat hij moet doen, doet hij niet. Namelijk die bal binnenschieten. En zo ontsnapt Feyenoord. Dus ook aan een vroege gelijkmaker. Het gebeurde dus allemaal niet. Feyenoord, dat in de eerste minuten echt herenmeester was. En ook valt de bal via prima positiespel in balbezit. Hield niet dat er kansen uit ontstonden. Maar waarom zou je ook als je met 1-0 voor staat zo vroeg in de wedstrijd? Nu Schaken gevonden aan de rechterkant. Die is voorbij aan Youssef El Achoui Kan opstomen richting het sasso Komt daar Bottekien tegen. Nog een versnelling. Maar die Bottekien heeft lange benen. Steekt ze uit en raakt dan ook van de bal. Dan oponthoud dus bij Schaken. Die nog altijd bezit, heeft de bal nu bij de eerste paal legt. Maar in het zijnet komt die bal terecht bij Jelle en Rauwelaar. De keeper van Nak. die dus al heel snel die goal van Bakkal te verwerken kreeg. Nu de doeltrap neemt en de bal meegeeft aan Jordi Buis. Ja, die dat moment van daar straks... ...vanavond nog wel eens terug zal zien op tv... ...en zal denken, ja, daar had ik toch iets meer mee moeten doen. Hij krijgt de bal voor de tweede keer van ten De bal gaat ook weer voor de derde keer terug naar de keeper... ...die dan de ruimte heeft om in elk geval een lange peer los te laten... ...richting Youssef El Achoui. Hoge bal, maar goed aangenomen op de borst. Aan de linkerkant rond de middellijn, die linksachter van Nak. ...een van de drie oud-Feyenoorders in dit elftal. Leurling is er één en Jordi Buis is de ander. Bal komt trouwens terecht bij Klaasie. En dan neemt Feyenoord weer over met schaken op de middellijn. El Amadi, aan de rechterkant rijdt. Even om zijn as. Heeft dan de neus naar de goal. En paast naar Schaken. Balletje weer even aan de voet. Terug naar El Amadi. Hij weer met het balbezit. En dan kijkt hij wat rond. En dan vindt Feyenoord toch vrij gemakkelijk steeds de vrije man. Even nog kijken. Want er komt de voorzet aan van Leerdam. Maar die wordt op de borst. ter rand van het strafselgebied opgevangen door uh, Youssef El Akcioui. Die dan kan uitverdedigen. Maar uitverdedigen betekent gewoon weer inleveren bij Feyenoord. Het is 1-0 na bijna 10 minuten. Sliedrecht heeft nog één setje nodig. Om van de lange terugreis uh, naar, uh, naar Sliedrecht iets leuks te maken. Ja, nou dan moeten ze wel beter gaan spelen dan wat ze het nu doen. Dat deden ze in het begin van deze set het absoluut. kwamen ze maar liefst op een 11-3 voorsprong. Dan denk je: zo, het is gebeurd. Snake is uh, aangeslagen. Het is uh, voorbij voor hen. En je maakt die set gewoon netjes uit. Maar dan moet je natuurlijk wel blijven spelen zoals je speelde in de eerste twee sets. En dat is Sludrecht vergeten. En dus is inmiddels bestand 13-13. Heb je dus een voorsprong van 8 punten weggegeven door slordigheden. Door niet goed te blijven serveren. Dat is wat je oké okay deed in de eerste en de tweede set. Dat moet je natuurlijk dan ook in de derde set blijven doen. En dat deden ze niet. En daarmee gaven ze Sneek de kans om terug te komen in de wedstrijd. Maar Sneek heeft het probleem dat ze wel goed zijn, maar niet super goed. En dat er dus toch... Te veel foutjes worden gemaakt. En nu staat Sliedrecht weer op voorsprong. Maar het is slechts één puntje in die derde set. 14-13. Wordt het al beter bij Twente Rode, Andy? Nee, Ronald. Maar het balbezit is dus wel weer voor Twente. 0-0. De stand tegen Roda. Dus. Bal voor doel. En daar is Willem Jansen. Die had op doel kunnen schieten. Maar geeft een vreemde bal naar de rechterkant. Waar Ola John alle moeite heeft om uiteindelijk die bal nog binnen te houden. Aan de zijlijn. En gaat er nu mooi langs met via Panna. Maar de dubbele dekking is daar van Adu En dus levert het slechts een hoekschop op voor FC Twente. Twente dat constant loopt te zeuren tegen Paul van Boekel. De scheidsrechter over van alles en nog wat maar beter de hand in eigen boezem zou kunnen steken. De uit de hoekschop Douglas, want die bal uit de hoekschop komt op het hoofd van de geheel en al vrijstaande Douglas en hij scoort eindelijk die verlossende treffer van FC Twente. Het is verdiend uh, als je kijkt naar het uh, overwicht, als je kijkt naar het voetbal van Rode JC, want dat is alleen maar verdedigen, verdedigen en nog eens verdedigen. Maar dan uh, is het uh, toch wel uit een, kan niet anders, een standaard situatie uit een hoekschop dat Douglas de bal voor David de Beulen kan koppen in het doel achter de kansloze Kisek En zo leidt FC Twente voor 30.000 toeschouwers die helemaal niet uh, uh, blij zijn. Nou nu dan wel, maar niet blij waren met het spel van FC Twente. Leidt FC Twente met 1-0 tegen Rode Eerzee. PSV ook met 1-0 voor Bas Tegelen. 54 minuten onderweg in Eindhoven. Wildschut ontsnapt aan de linkerkant van het veld, maar komt ter val en krijgt geen vrij schop. Daarmee zie je de bal kwijt. PSV aan de leiding door de goal van Matafs. Het had 2-0 kunnen zijn eigenlijk omdat Strootman vanaf 3 meter werkelijk na een scrimmage. Mooi voetbalverhoord. De bal bleef hangen in het strafvoelgebied van VVV. De bal ineens op het doel vuurde, maar die er net op en hij schoot hem van 3 meter afstand over. Nu komt er opnieuw een kans voor PSV als lens. Dus eigenlijk betrokken bij alles wat gevaarlijk is. Schiet nu uit de rebound nog een schot van Labiat in de handen van Gentenaar. bal vanaf de rand van het strafvoelgebied geschoten. Daartussen zat nog een kansje voor Toyfone. Daarmee is wel aangegeven dat PSV wat meer in de buurt van dat doel van Gentenaar komt. Eén kansje aan de andere kant nog gezien voor Nouveau Fort die zijn schot geblokt zag. Dat hebben we eigenlijk al eerder meegemaakt in deze wedstrijd. Want helemaal kansloos is VVV dus daar zeker niet. Forstermans terug naar Gentenaar nu. Aan de rechterkant Timmy Cela aangespeeld. Die krijgt ogenblikkelijk bezoek. Van Pieters notabene. Dat betekent dat Berghuis moet worden overgenomen door Bouwma. Dat doet hij nou behoren. Bouwma wint het duel. En kopt dan de bal voor de voeten van Strootman. Dan nou zou daar een heel klein beetje ruimte moeten liggen. Strootman wil met een zeer opzichtige beweging langs Meeuwers. Dat lukt niet. Meeuwers en het lichaam ertussen. Krijgt een klein duwtje van Strootman. En krijgt dan van Kevin Blom de vrije schop. Het hoogte van de... Rand van het strafopgebied van VVV. Waar de ploeg uit Venlo, ja, zolang het 1-0 is. Dus toch mag blijven hopen. Nogmaals, die Strootman had echt 2-0 moeten maken. Maar als je dat niet doet, van drie meter afstand de bal over het doel schiet. Dan kan de tegenstander altijd nog blijven hopen op een stuntje. Ai, link en gevaarlijk. Dat is hetzelfde overigens, dus dat klopt wel. De gendenaar die kapt matafs uit die ineens op hem afkomt stormen. Dat doet hij dus prima, maar levensgevaarlijk. Trainers houden daar over het algemeen niet zo van. Nu aan de rechterkant moet Timmy Sela proberen om langs Lens te komen. Dat lukt wel, maar Lens zet er nog een voetje tegen. Zo gaat de bal over de zijlijn en mag VVV gaan ingooien. 1-0, nog altijd de magere voorsprong van PSV. 10 minuten na rust. 1-0 is het ook bij Twente Roda, ook 10 minuten na rust. En eh, na een minuut of 12 spelen in de eerste helft is bij Feyenoord NAC nou ook 1-0. Groningen Eind op de eindigt Veen eindigde eerder vanavond in 1-3. En Sliedrecht heeft de eerste twee sets bij Snake gewonnen. Dan hebben we het over volleyball playoff finale. We zijn terug naar het NOS Journaal van 9 uur met nog twee uur langs de lijn. Tot zo. Morgenmiddag om kwart over twaalf opent de perstribune weer zijn deuren. De gast is, Mr. Spoorloos, Dirk Bolt. Maar wat ben ik nu in verzeld geraakt? Ik mij een beetje een vaag gedoe, moet ik eerlijk zeggen. Dat hoor je zondag wel, Dirk